Vorige week hebben we het over een ander onderwerp gehad, maar we gaan erop door. Ik denk dat ik even de laatste beelden laten zien van vorige week. Want niet iedereen was natuurlijk aanwezig. Moet eens luisteren. We hebben vorige week gezegd: Gods zaad. Wat moet het opleveren? Voor het niet heerlijk om al die teksten te horen? Als het gaat over het woord van God. En wat het woord van God in ons moet gaan bewerken. Uiteindelijk moet het woord van God gevolg krijgen in de vruchten die wij gaan opbrengen. Vindt u het vreugde als iedereen godsvruchten opbrengt? Echt waar, schatten van mensen. Ja, echt schatten van mensen. Brengt heerlijke mensen voort, een vreugde om mee om te gaan, als er uit de mens vandaan, door zijn geloof in Yeshua, de godsvrucht gaat voortkomen. Want de godsvrucht is liefde, blijdschap, langmoedigheid, trouw, goede tierenheid, noem al die negen eigenschappen maar op van Abba Yahweh. Want toen hij zich bekend maakte aan Mozes, sprak hij zichzelf zijn eigen naam uit. De naam van Yahweh. Barmhartig, genadig, goede tieren, trouw, groot van, goede tierenheid, gaarne vergevend. De tekst van vorige week, daar ging het eigenlijk over dat zaad wat in die akker geworpen werd. En er waren natuurlijk verschillende gesteldheden van de akker. En dat heeft uiteindelijk te maken met in ons hart. En er zijn natuurlijk allerlei vormen van zaad die we kunnen gewerpen. We kunnen ook de woorden van Satan werpen. En woorden van haat, woorden van vernietiging. En als iemand het woord van Satan aanvaardt in zijn hart, tot hij zegt, oh, hij heeft dat tegen mij gezegd. Oh, ik ben dus helemaal niks. Dan zie je dat een lelijk woord zeggen tegen iemand, hem kan vernietigen in zijn hart. Als je je kinderen van jongs af aan geld brengt, met te zeggen, je bent toch niks, het zal nooit wat worden, want jouw vader is Piet, en dat was ook een... Ik uh, mag het niet zeggen natuurlijk. Maar dan kan je zo'n kind indoctrineren in zijn ziel, en het wordt een puinhoop in zijn leven. Dus zaad maakt wel wat uit. Dus als we met elkaar in de goede aarde het goede zaad zaaien, dan hebben we de preek gehouden vorige week over het woord. Weet u nog waarom dat elletje achter dat woord stond? Amen, logos. Want logos staat ernstig ter discussie in de hele christenheid. En we zijn nog nooit harder bedrogen dan over het woord logos. En ik zal u dadelijk gaan vertellen waarom. En het is goed om daar standpunten over in te nemen. Want het zal blijken, je zit op de weg van de waarheid. Of je zit op bedwaling. Vorige week hebben we de eerste aanzet gegeven. Die in goede aarde gezaaid zijn, is hij die het woord hoort. En er zijn de velen die woorden horen. Maar door de indoctrinatie en de doctrines van ons verleden krijgt dat woord een hele andere kleur als dat het eigenlijk heeft. We gaan dadelijk uit naar goeding, Maar dit was de aanleiding. Eén ding is duidelijk, de goede aardige zijde is hij, dat is een persoon, die het woord, de logos, hoort en verstaat. We zijn er nog niet klaar mee, want hij moet ook vrucht dragen en opleveren. Nou, 136 fout. En toen hebben we de preek afgesloten door te zeggen... wat een heerlijke godsvrucht. Het is toch een zegen om u te ontmoeten persoonlijk. Na mij zal het misschien wat moeilijker wezen... maar ik vind het heerlijk om u te ontmoeten. En als ik zie dat het woord van de prediking van het woord... het logos en het gevolg daarvan... in de mensen zichtbaar wordt. Echt waar, we gaan lijken op Yeshua. Warmhartig, genade, goede dieren trouw... want hij is het volkomen beeld van vader. En we hebben dus ook gezegd dat logos heeft te maken met spreken. De daad van het spreken hebben we gezegd door de spreker. En we kunnen dat eigenlijk kort sluiten door te zeggen over wie. We gaan er dadelijk op doorgaan. Het grondwoord van logos is lego. Ik heb ook gezegd dat is niet een lego wat wij als kinderen hebben gespeeld. Hè? Maar lego is het grondwoord zeggen, spreken. Dus alles wat uit het grondwoord lego komt aan logos heeft te maken met spreken. Als je het anders gaat uitleggen, dan ga je dus in de traditie van Rome. En het wordt natuurlijk nog erger, want er zijn hele groeperingen die gaan aan dat woord eh, Logos nog hele andere dingen hangen. We gaan ze opnoemen. We hebben vorige week de dienst begonnen met Johannes 1 vers 1 tot en met 3. In de beginne was het woord Elletje erachter, Logos. En het woord, de logos, was bij God. En het woord, de logos, was God. Mooi, hè? Maar nou, let op. Dit, het woord, was in de begin bij God. Alle dingen zijn door het woord, logos, geworden. En zonder dit, dit, dit, is geen ding geworden dat geworden is. Ik weet wel, wij kennen al die mensen niet. Maar er zijn dus mensen die zeggen, woord is... Maar vele mensen zeggen dat, hè? ik plaag een beetje hoor. Wat staat er in de grondtaal? Logos is spreken. En anders niet. Logos is woord. Maar woord is gewoon het spreken van woorden. Het spreken, spreken, spreken, praten. Dingen zeggen, dat is spreken. En wat we uitspreken, daar kun je van zeggen, dat is het woord wat Willem gesproken heeft. Dus we moeten bij de grondtaal blijven over spreken. En de Naardense Bijbel die heeft het eigenlijk gewoon koosje vertaald. Eigenlijk moet je niet zeggen woord, want dat is gegroeid in onze denktraditie. Je zou beter kunnen zeggen in het begin was het spreken. En dat spreken was bij God. En dat spreken, Logos, was God. Als ik iets tegen u zeg, dan zeg je toch Willem, hebt dat gezegd of niet? Wie is dan dat spreken als ik het gezegd heb? En dat is Wim van Daal. Dus als ik sta te spreken, dan kun je zeggen, Wim heeft dat gesproken. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Maar in de christelijke theologie durven ze te zeggen dat wat Yahweh spreekt, totdat Yeshua is. Als persoon. Uit elkaar halen. Het spreken was bij God. Het spreken was God. Wie is God? Yahweh. Dit spreken was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het spreken geworden. En zonder dit spreken is geen ding geworden dat geworden is, want onze Abba Jare heeft gesproken. Er was dus niets en op het moment dat Abba Jare zegt, bomen, komen de bomen. Alles wordt dus in aanzijn geroepen uit het niets. Daarvoor was het er dus niet. Dat is een schepper, God, die spreekt. Voordat we de, de, de onderwijzing gaan beginnen, denk ik, laat ik nou starten met het Griekse Septuagint. Weten u allemaal wat de Griekse Septuagint is? Die is uh, rechtstreeks vertaald uit de Hebraeelse, Arabische tekst... door de joden die in de tijd leefden in Egypte. Die hebben dus het Hebreeuws vertaald naar het Grieks. En dat is eigenlijk de Bijbel geworden... zodat alle joden die in de wereld leefden en Grieks spraken... gewoon de Torah en de profeten zouden hebben. Dat is dus de Griekse Septuagint. Daar staat het volgende geschreven. Hij was al daar met Yahweh dat is dus Mozes, veertig dagen en veertig nachten, hij at geen brood, dronk geen water, en hij schreef, Abba Yahweh, op de tafelen de woorden, dat is dus logos, desverbonds, de tien woorden, logos, er staat dus, hoeveel keer logos, tien keer, één is, tien keer logos. Deuteronomium 10 vers 4, daar wordt hij herhaald. De wet is natuurlijk één keer gegeven, hij is kapot gegooid en hij is daarna weer opnieuw gegeven. Hij schreef hij op de tafelen naar de eerste schrift de tien woorden. Dat woordje woorden is gewoon logos en niets anders. Ja werd en dagen der verzameling op de berg uit het midden van het vuur tot uw lieden gesproken had en ja werd gaf ze aan mij. Dus dat wat ja bespreekt, spreekt, dat noem je dus logos. En zo staat het er ook geschreven. Het woordje Logos, broeder en zuster, betekent eigenlijk gewoon het spreken van de spreker. Dus als Yahweh spreekt, dat is Logos, dan is het het spreken van de spreker. Alleen in de denktrant van de christen hebben ze het ingevuld om te zeggen dat is Yeshua. En omdat ze aan die pre-existentie van Yeshua geloven, dat is geïmporteerd, dat is ingeplant, ingevoegd in de tekst, van buitenaf. Dat moet je er dus in lezen, omdat je zo groot geworden bent. Dat staat er dus helemaal niet, want in het begin was het spreken. En dat spreken, snapt u het, is dus Yahweh. En wij zeggen in de christelijke theologie, hé, hey, dat is Yeshua. Het is heel belangrijk, want alle andere teksten die nu gaan komen... gaan u laten zien wat logos is... En achter het woordje, logos, komt eigenlijk nog een ander woord. Woorden, dat is logos, moet je zeggen. En dat is rema. Dus als er in de Bijbel over logos gesproken wordt, dan ga je dus zien wie er spreekt. Maar daarna ga je de rema zien, dus wat hij spreekt. Je moet altijd zeven vragen stellen. Hè? Wie, wat, waar, wanneer, waarom, waartoe en wat moet ik ermee doen? Nou, we beginnen met de eerste twee vragen. Wie en wat? Daar gaan we het vandaag over hebben. We gaan door, nog in die Septuagint, naar Deuteronomium 4, vers 12 en 13. En moet je opletten, zie je dezelfde woorden staan. Zo sprak Yahweh tot u uit het midden des vuurs. Gij hoorde de stem der woorden. Maar wat staat hierachter? Een erretje dan blijkt daar het woord Rema gebruikt te worden. Maar dat is leuk, want wat Yahweh spreekt, dat is Rema. Want spreken is dus zeggen waar het om gaat. Je hebt logos en je hebt Rema. Logos is het woord, maar dat wat er gezegd gaat worden, wat dat woord inhoudt, dat moet je zeggen, dat is Rema. Als je dat door elkaar gaat halen, krijg je hele rare dingen. En al helemaal, als je zegt van tevoren al, logos, oh dat is Jezusa. En dat klinkt zo christelijk, dat zo veel. nou het lijkt wel op waarheid, maar het is principieel fout. Toen verkondigde hij, Abba Yahweh, u zijn verbond. En hij, Abba Yahweh, gebood u het te doen. Wat gebood Abba De tien woorden: En schreef ze op twee stenen tafelen. Dus we praten hier ook weer over tien woorden, maar ik heb er weer een R'tje achter gezet en het getalletje 4487. 87. Dat is dus Rema. De tien geboden van God die op de tafelen geschreven zijn, die logos, wordt hier gebruikt in de vorm van Rema. Dat is dus werkelijk de woorden die God spreekt en die je dus ook moet handelen. Je moet gaan zeggen waar het om gaat, dat is Rema. Rema is dus wat de spreker gezegd heeft. Ik hoop dat u het verschil ziet, want het is belangrijk om het te zien. Wat Rema is, is dus wat de spreker gezegd heeft, dan gaat het over het onderwerp van de toespraak. En het woord is alleen maar de vorm, te spreken. De logos is de expressie. Ik kan tot u spreken op verschillende expressieve wijzen. Ja? Ik kan dan tegen mijn vrouw een knipoog geven zo. Dan weet zij als ik met mijn linker oog doe wat ik zeg. En doe ik het zo. Hè? Bijvoorbeeld hè. Dan is mijn knipperen van mijn oog is expressie. Ik kan ook een, een handgebaar maken. Een leuk handgebaar, maar ook een vunzig handgebaar. We doen het dus door handgebaren iets te vertellen. En dat kan heftige reacties opgeven bij mensen. Ja, zo zijn er dus allerlei vormen van expressie, maar spreken is een vorm van expressie, omdat je dat wat in je hoofd zit, uiteindelijk wel kenbaar maakt aan die anderen. Goed, dat rema, daar gaat het dus om, wat de spreker gezegd heeft. Er zijn mensen die kunnen een heleboel woorden zeggen, en dan zeg je na een half uur, wat heeft die man nou toch gezegd? Kent u dit soort figuren? Maar dat is nou het verschil tussen logos en tussen rema. Er zijn heel wat mensen die kunnen blaten, blaten, blaten. En dan zeg je, wat zou die nou gezegd hebben? Ben ik nou gek? Laat ik het nog eens gaan vragen of die het in vijf woorden kan zeggen. Nou, dat moeten we gaan leren in het woord van de Heer. Ik denk ik zal zowel het woord Rema als het woord Logos laten staan op het scherm... zodat we dus alle teksten direct kunnen controleren. We gaan naar Matthäus toe, hoofdstuk 12, gewoon in uw eigen Bijbel... Vers 36 en 37. Maar ik zeg u van elk ijdel woord... dat de mensen zullen spreken... zullen zij... wat staat hier? rekenschap geven op de dag des oordeels. Ooit verwacht... tot daar verschillende woorden gebruikt werden. Ik zeg u van elk ijdel woord... dat is geen logos hoor... maar dat is dus Rema. Als u voor de rechter komt... Dan zegt hij, wat heb je gezegd? Ja, ik heb woorden gesproken. Nee, zegt hij, wat heb je gezegd? Hij zal je oordelen op de woorden die je hebt gezegd. Zuster? Dat is de inhoud. Dat is de inhoud. Dat is de inhoud. De onderwerp. Er zijn mensen die kunnen uren praten zonder onderwerp. Dan denk je, nou ben ik het zat. Maar als we de woorden van de Heer lezen, nou dat is echt een onderwerp. Daar raak je niet over uitgepraat. Ik zeg u elk ijdel woord, dat is dus het woordje rema, dat zijn de woorden die je, die wat de spreker gezegd heeft, gaat over het onderwerp van de toespraak. Dat de mensen zullen spreken, ze dus zullen ze rekenschap geven op de dag des oordeels, en dat is weer 3056. Dus ze zeggen woorden, en van die gezegde woorden, dat is logos, en dan zegt de heer van die logos, daar zul je rekenschap van afleveren. Misschien moet je even de hersens kraken, maar we gaan er vanzelf uitkomen. Ja, ik vind het hartstikke scherp dat je het ontdekt. Want het woordje Logos wordt niet altijd vertaald met woorden. Ja, inderdaad. Je kan natuurlijk een woord elke keer op, op verschillende manieren vertalen. Dat ligt maar in welke vorm dat hij terugkomt. Daarom is het goed om de Bijbel te leren lezen en uiteindelijk naar de grondwoordjes te kijken waar we het over hebben. Zij zullen dus rekenschap geven op de dag des oordeels. Rekenschap is hier logos. Je zal het onder woorden moeten brengen, onder woord moeten brengen, wat je uiteindelijk gezegd hebt. Dat is waar erop gekeken wordt. Naar uw woorden, logos, zult gij dus gerechtvaardigd worden, of naar uw woorden, logos... ...zult gij veroordeeld worden. Want wat nou logos is... ...dat is dus het spreken van de spreker. Jij. U. Johannes 12, vers 47 en 48... ...zegt het volgende. Indien iemand... ...naar mijn woorden... ...hoort... ...over wie gaat het? Yeshua. Dus als hij zegt... ...nou wie naar mijn woorden hoort... Dan weet je ook wie het is. Amen. Hoef je niet even logos buiten te zetten. Je weet wie het is. Yeshua spreekt. Maar je moet dus luisteren naar zijn woorden Rema. Rema is wat de spreker gezegd heeft. Als je bij vader komt in je gebed. Dan kun je alleen maar refereren aan wat hij gezegd heeft. De woorden die hij gesproken heeft. En dat zijn ook de woorden die Yeshua ons gezegd heeft. Er zijn zoveel woorden waar Yeshua zegt, ik zeg u. Dat is heel heftig. Je zou eigenlijk je Bijbel dadelijk moeten gaan nemen, je zoekertje erbij. En dan ga je eens even kijken wat staat er overal waar ik zeg u. Prachtig is dat. Als je gaat doen wat de Heer zegt, zaligheid in je leven. Indien iemand naar mijn... Rema hoort, dat is wat de spreker gezegd heeft, het onderwerp van de toespraak, maar ze niet bewaart. Nou zegt hij, ik oordeel hem niet, want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar ik ben gekomen om de wereld te behouden. Zij die in de wereld behouden worden, dat zijn degenen die dus begrijpen wat Yeshua gesproken heeft. Het onderwerp waarvoor hij komt. Ik maakte net natuurlijk even een slimmetje door te zeggen, het evangelie van Jezus Christus. Heb je het nou over Jezus? Dacht, nou, dat is interessant. Dat was de boodschap van Jezus. Nee, maar de boodschap van Jezus ging over het koninkrijk van God. Waar hij door zijn vader als koning over aangesteld is. Om in het koninkrijk van God te komen, moet je Yeshua aanvaarden als de zoon van God. En niemand vraagt om Yeshua te aanvaarden als God. Want er is maar één God. En dat is Yahweh. En Yeshua is de zoon van God. En door Yeshua zelf worden we in het hoge priesterlijk gebed opgedragen aan vader. Opdat we zouden beleiden dat Yahweh de enige waarachtige God is. En Yeshua de zoon van deze enige waarachtige God. Er zijn dus mensen die eisen van u tot u zegt, oh hij is God, de zoon. Snap je het? Dan creëren ze een getuigenis wat nergens in de schrift staat. En dan geven we ook niet meer God de Vader de eer, maar dan gaan we de eer geven aan de Zoon. Maar op een manier die God niet van ons vraagt. Wij dienen de Zoon te eren, we buigen voor hem, dat is aan bidden. Want als we de Zoon eren, dan eren we de Vader. Maar we eren niet de Vader door te zeggen, Yeshua is God. Het gaat erom, hoe krijgen we de woorden te pakken... en hoe wonderlijk staat het ook in de Bijbel omschreven tot we het gaan zien... Yeshua, die zegt, wie mij verwerpt en mijn rema-woorden niet aanneemt, dus dat wat de spreker gezegd heeft, heeft een die hem oordeelt. Dan zegt hij namelijk, het woord, de logos, dat ik heb gesproken, zal hem oordelen ten jongste dagen. Vind je het niet leuk als dat in één regel staat, zowel de rema als de logos? Dus wat die heeft gehoord van Yeshua, want hij zegt, wie mij verwerpt, die verwerpt mijn woorden, de rema-woorden. Dat is wat die de spreker gezegd heeft, het onderwerp van de toespraak. Als je dat dus verwerpt, verwerpt u dus het heil. En dan zal hij je oordelen, en dat noemt hij dan de logos, want dat is gewoon wat de spreker gesproken heeft. Hij zegt, ik heb hem nog zo tegen je gezegd. Ja, ja, jammer, ik heb niet helemaal geloofd. Ja, eh, jammer. Probeer het onderscheid te maken tussen logos... En dat wat gezegd is. De rechter vraagt aan u, wat heb je gezegd? Mooi? In handelingen 10 vers 43, daar gaat Petrus wat zeggen. Oh, laat ik hem nog even terug zeggen, naartoe. Wie mij verwerpt, zegt Yeshua, en mijn woorden niet aanneemt, heeft hij hem oordeeld, namelijk het woord dat het ik gesproken heb. Het gaat dus over, Logos, is door Jezus gesproken in deze tekst. Als we naar handelingen gaan, wie gaat het dan spreken? Petrus. Petrus, van hem, Yeshua, getuigen alle profeten. Dat in ieder die in hem, Yeshua, gelooft, vergeving van zonde ontvangt door zijn naam. Amen. Wie zegt dat? Mooi, dat zegt Petrus. Terwijl dus Petrus deze woorden... Wat staat hier? Een erdertje. Rema nog sprak. Viel de heilige geest op alle die het woord, dat is logos, hoorden. Dus waarom viel de heilige geest? Omdat hij gewoon logos woorden had gesproken? Nee, hij had Rema gesproken. En Rema is dus gewoon wat de spreker gezegd heeft. Wat heeft hij gezegd? Het ging over het onderwerp van de toespraak. Wat uiteindelijk moest aantonen dat die Yeshua die ze vermoord had op Golgotha, dat dat wel de zoon van God was. En dat hij opgestaan was uit het graf. Dus als je de rema woorden spreekt, dat wat gezegd is, dan kan de heilige geest komen om iets in je leven te gaan doen. Terwijl Petrus de deze rema woorden spreekt, dus wat de spreker gezegd heeft, Terwijl hij nog sprak, terwijl hij nog de woorden sprak, viel het kwadje. Viel de heilige geest op allen die dus dat woord en logos hoorden. We gaan er nog eentje nemen. Hoeveel tijd hebben we nog? Paulus die zegt in Hebreeën 12, vers 18. Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, een duisternis, een stormwind, waar zijn ze? Hij refereert aan de wetgeving op Sinaï, de hele berg die dreunde, die stuiterde, het was een enorm geweld, de knieën die begonnen te knikken van, de, van het Israëlische volk, want het was puur geweld. Ze stonden te rillen als een rietje, ze zeggen zelfs tegen Mozes, laat hij alsjeblieft stoppen met spreken, ga jij naar hem toe en wat hij tegen jou zegt, zeg het maar tegen ons. Maar vader die had gezegd, ik heb het op deze wijze gedaan, opdat ze zouden vrezen want zonder waarachtige godsvrees doen we dus niet wat hij zegt. Wij zijn ook allemaal van die types waarvan we zeggen... ja, ik heb het wel gehoord wat hij gezegd heeft... maar ik rot zo toch een beetje langs de kant van de weg. Maar er komt een dag dat de liefde van de heer zo groot wordt in je binnenste... dat je zelfs de kleinste ellende niet meer wil doen. Althans, wat hij zegt dat fout is. Hij zegt... want gij zijt niet genade tot een tastbaar brandend vuur... en donkerheid duisternis en stormwind, de berg zienie, maar zegt hij... U bent genaderd tot het geklank van een bezuin en tot het geluid van een stem. Dat is een synoniem, hè? Geluid en klank. En bazuin en stem. Als ik hier sta te praten voor u, sta ik gewoon te bezuinen. Je kan hoger zeggen, praten is wat zachter. En misschien zeggen wel, nou dat moet je erin pompen, weet je wel. Dan gaat die bezuin harder blazen. En bij sommige mensen is het echt nodig, dan zou je die oren willen opentrekken om het naar binnen te roepen. Ja, wat dus leuk is dat, hè? Dus die bazuin, dat is eigenlijk een stem, en dat is gewoon rema. Want als een bezuin één stoot geeft, dan kan je de afspraak maken. Als ik zeg toet, dat betekent voor het volk komen, verzamelen. Maar als ik zeg toet, toet, is het wegwezen. Je kan dus in de klank van een bezuin signalen afspreken. Dat doet het leger ook. In de aanval, daar gaat hij, hè? Ik heb in het leger gezeten. Nou, en we weten wat de trompet te zeggen had. Als de bazuin dus klinkt op een bepaalde toon, is dat dus een stem die iets zegt. Hij zegt gewoon, je moet nu gaan lopen. Of je moet nu terugkomen. Dat is wat hij gezegd heeft door te blazen. Dat is gewoon rema. Wat dus de spreker gezegd heeft, of die bazuin. Bij het horen waarvan zij verzochten, dat niet verder tot hen ge... Ah, hier heb je weer Logos. Zie je dat je constant te maken hebt met logos? De logos bepaalt wie het gezegd heeft. Wie is vandaag de logos hier? Amen. Niet omdat ik naar nou ze graag spreek, maar ik heb een boodschap neer te leggen. Dus je moet naar de Rema luisteren. Als Petrus een woord geeft, wie was de logos? Dat is Petrus. Zie je dan hoe dwaas het is om te zeggen in de begin was het woord... En het woord was bij God. En het woord was God. En je zegt, dit is Yeshua. Dat komt omdat je in de doctrine misleid bent geworden. En als je dat tegen christenen zegt, lopen ze weg. Dan zeggen ze, we willen met jou niks meer te maken hebben. En dat lijkt wel of je staat te vloeken in de kerk. Maar het is gewoon basis van het woord van God. Ik hoop dat u het verstaat waar we het over hebben, want het zijn natuurlijk problemen die plaatsvinden als je met de mensen dieper het woord ingaat. En ze hebben dat vroeger in, in de hervorming niet gehoord, of in Pinkster, of in Charismatisch niet gehoord. Want er is alles hebben ze het in de geest zitten. En de een heeft het weer anders in de geest zitten dan de ander. Maar je kan niet zeggen, ja, ik heb het in de geest, ik heb het zo ontvangen, ik doe het zo. En zeg ik: ja, maar de heer zegt dat ik het zo moet doen. Nee, ik heb het hier in de geest. Dan heb je toch een andere geest als ik, of als de heer. Niet omdat ik het ben, maar zo spreekt de Heer. Het vervelende is, daarmee komen dus valse doctrines in de kerk. En Rome zit daar dus vol van. We gaan de volgende nemen. Johannes 1, vers 14, dat is dus het gevolg van Johannes 1, vers 1 tot en met 3. In het begin was het woord, het woord was bij God. Maar het gaat over spreken. Die logos is dus niet Yeshua, maar die, dat logos is eigenlijk de spreker, is dus Yahweh. Kom je dan in vers 14 uit, dan zeg je, kijk, dat spreken, Lokos, is vlees geworden. Mooi hè? Dus toen Abba Yahweh begon te spreken, toen werd dat spreken van Yahweh vlees. Waar werd het vlees? In Maria. Want hij zegt tegen Maria, jij gaat zwanger worden. Ik denk dat ze zich helemaal in slag in de rondte schrok. Ik zeg, ik zwanger worden, maar ik heb nog nooit, nooit een man gekend. Ze kende Jozef wel, maar ze was serieus, die, die zuster. Nee, zegt hij. De heilige geest zou komen. Dat is dus de kracht van het woord van Yahweh. Want als ik een woord tegen u spreek, dan heb ik het wel in mijn geest zitten. En als ik een sterke geest heb, kan ik sterke woorden spreken. En zo, dat is nog eens een keer een woord, dat is krachtig. Nou, als er één sterke woorden kan spreken, is het onze vader. En als die een woord zegt, gebeurt het ook. Mooi is dat, hè? Dus dat spreken van Yahweh is vlees geworden in de buik van Maria. Maar als je zegt, Logos is Yeshua... dan is Yeshua vlees geworden in de buik van zijn moeder. Zou Yeshua er al geweest zijn voordat hij in zijn moeder verwekt werd? Ik weet wel tot die gedachten te zijn in de pre-existentie... maar het is onzin. Yeshua die wordt verwekt naar het profetisch woord... wat al aan Adam en Eva gegeven is. Ik zal een zaad verwekken, zegt hij. Verwekken... En er is maar op één manier om iets in aanzien te roepen, dat is verwekken. Er wordt twee keer gesproken over het verwekken van Yeshua in de maagd Maria. En hij wordt verwekt door Abba Yahweh. Want hij spreekt tot Maria en Maria zegt, mij geschiet naar dit woord. Dat is het spreken van Yahweh. Schitterend, hè? Het spreken is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond, onze Heer Yeshua... We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Dat hebben we in Yeshua leren zien. Johannes 5, vers 19, gaat hij nog mooi verder. Yeshua, die antwoordde en die zei tot hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als ik iets ga zeggen, u begrijpt wat het over gaat? Gaat het een woord worden, dat is Logos? Maar wat hij zegt, de zaak waar het om gaat... het spreken van de spreker... wat hij gaat zeggen, het onderwerp... dat komt er achteraan. Nou zegt hij, voorwaar, voorwaar, ik zeg u... de zoon kan niets doen van zichzelf. Kijk, er staat wel een hoofdletter... maar dat is toegevoegd door de vertalers. Want die zeggen, hij is God. Hoofdletter maken. Het staat dus niet in de grondtaal. Er staan helemaal geen, grond, geen hoofdletters in de grondtaal. De zoon die kan niets doen van zichzelf... of hij... Dat is Yeshua, moet het de Vader zien doen. Want wat deze, dat is vader, doet, dat doet ook de zoon evenzo. Is Yeshua een zelfstandige God? Echt niet waar. Hij is de zoon van God en hij heeft een hele close relatie met zijn vader. Een zeer nauwe relatie. Hij hoort ook de stem van zijn vader, want hij is niet door zonde gebroken. Wij moeten de stem van vader horen in het woord. Maar hij hoorde wat hij zeggen moest. Als hij in de stad loopt en dan ziet hij een blinde, en dan zegt vader loop maar naar hem toe en zeg maar op. En dan staat hij of, of een lam of een kreupel, dan staat hij gewoon op. Dat kan niemand. Maar Yeshua eigenlijk ook niet. Maar hij hoort wat zijn vader zegt. Hij zegt het woord van zijn vader tegen die, die man: staat op. En dan zeggen de mensen omheen, hé hey, wie kan dat doen? Wonderlijk hè? Dus als hij de woorden van zijn vader spreekt, de Rema-woorden, gaat er gebeuren wat hij zegt. Dat is ook de kunst in ons leven. We moeten gaan leren Rema-woorden te spreken. Door te zeggen, zo spreekt de Heer. En er ook naar handelen. Voorwaar, ik zeg u, dat is Logos. De zoon kan niets doen, of hij moet het de vader zien doen. Want deze doet, doet ook de zoon evenzo. We krijgen er nog een. In Johannes 6, vers 26. Yeshua antwoordde hun en zeide: voorwaar, voorwaar. Wat betekent ook weer voorwaar? Zeker. Amen. Als wij zeggen amen, dat is zeker. Hij zegt het twee keer. Twee keer amen. Twee keer zeker. Zeker zegt hij. Ik zeg je. Als hij dat zegt, die logos, dan gaat hij een rema zeggen. Dus luister goed naar het rema gij zoekt mij, zegt Yeshua niet omdat gij tekenen gezien hebt was het maar waar dat ze hem zocht omdat hij tekenen gedaan had want dat zijn de Messias tekenen begrijpt u waar het probleem gaat zitten? maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. ze kregen gratis eten en dat is het mooie, dan krijg je gratis eten vis en brood maar het ging er niet om. Yeshua deed dit namelijk als tekenen tot hij herkend zou worden als de Messias. Wat ligt er toch nou hè, in een hoop dingen? Of je nou achter iemand aanloopt omdat hij lekker broodjes weggeeft. Of dat je ineens dan denkt, hij is de Messias joh. Hij geneest, hij redt, hij, hij staat zelfs op uit de dood. Yeshua die zei, vers 32 tot hen gaat hij weer. Amen, amen, zegt hij. Zeker, zeker, zegt hij. Ik zeg u. Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven. Maar mijn vader, Abba Yahweh, geeft u het ware brood uit de hemel. Zo. So, Want dat is het brood van God. Het brood van Yahweh dat uit de hemel mededaalt. En aan de wereld het leven geeft. Er zijn mensen die denken, zie je wel, Yeshua die was in de hemel. Hij zat natuurlijk al lang bij zijn vader. Misschien wel in een stoel of in een... Hè? Wij denken dan aan een fysieke Yeshua, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat spreken van Abba Yahweh is altijd bij Abba geweest. Hij heeft door het spreken altijd in aanzijn geroepen wat er niet was. Hij heeft ook zijn eigen zoon verwekt in Maria op de dag dat hij verwekt werd. Nou zegt hij, in de tijd van Mozes was het niet Mozes die het brood uit de hemel gegeven maar mijn vader geeft u het ware brood. Dit is dus de link naar Yeshua. In de woestijn konden ze eten van manna... maar wij moeten eten van Yeshua. De woorden van God in Yeshua. Mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. En dat is het brood Gods dat uit de hemel neerdaalt... en aan de wereld het leven geeft. Waar komen de woorden van Abba Yahweh vandaan? Hij spreekt vanuit de hemel op de aarde... Dus alles wat in de hemel gesproken wordt door Abba Yahweh, gaat hier op aarde plaatsvinden. En als u bereid bent gehoorzaam te zijn, dan zal Abba Yahweh aan u zien tot je helemaal in overeenstemming met zijn woord gaat. En waar hij het nou komt, zien we op Yeshua, want hij is onze gerechtigheid. Vader ziet ons als gehoorzame kinderen, hij ziet ons als het lichaam van Yeshua, als een gemeenschap. Want allemaal zijn we in Yeshua tot één Lichaam gekomen, tot één huis. Johannes 10. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u... ...wie niet door de deur des schaapskooi binnenkomt... ...maar op een andere plaats inklimt... ...die is een dief en een rover. Ik zeg u, hij maakt een statement, een logos... ...maar wat hij in die logos gaat zeggen, staat er achteraan. De Rema. Wie niet door de deur der schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, is een dief en rover. Je zal dus naar de Rema moeten luisteren om in te kunnen gaan in de deur. Yeshua zelf is de deur. Om intreden te kunnen doen in het koninkrijk van God, waar Yeshua de koning van is. En door zijn vader de positie heeft gekregen. Waarom heeft Yeshua die positie gekregen? Omdat hij in volkomen gehoorzaamheid en in gerechtigheid gewandeld heeft... Want wat Adam verknoeide, door ongehoorzaam te zijn, en waardoor ons de dood gekomen is, waardoor wij allemaal moeten sterven, niet omdat we dezelfde zonde gedaan hebben, nee, wij moeten gewoon als Adams kinderen sterven, de dood. Dan zou er dus geen hoop meer geweest zijn voor het nageslacht van Adam, de mens. Maar omdat Yeshua door Yahweh zelf verwekt in een dochter van die mens Adam, Maria, daar komt dus de mensenzoon uit en denkt erom, hij is 100% mensenzoon. Hij wandelt in 100% gehoorzaamheid. Hij was een rechtvaardige en hij is een rechtvaardige. Alleen hij werd gegrepen vanwege onze zonde en onze zonde droeg hij op Golgotha. Geprezen zijn Yahweh die ons zijn zoon Yeshua gaf die voor ons geleden heeft. We zullen door de deur de schaapskooi binnen moeten komen... Op een andere manier is er geen plaats om binnen te komen. In dat Koninkrijk van God. En het Koninkrijk van God is al hier op aarde. En het wordt uitgeleefd door de kinderen van het Koninkrijk van God. Dat zijn degenen die in Yeshua geloven als de zoon van de enige waarachtige God. Yeshua die zegt nog een keer, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de logos. Ik ben de deur der schapen. Dit is Rema. Dat zegt hij, door die deur gaan we naar binnen. Er is anders geen weg om tot vader te komen. Johannes 12, vers 24. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de logos. Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt ze veel vruchtwoord. Ga dan nou voor uzelf eens uitzoeken in de Bijbel, wat is nou logos en wat is rema. En ga je nou eens voornemen om dat wat nou Rema is, volledig praktijk te maken in je leven? Je doet het natuurlijk al, alleen je hebt misschien nog niet het, het onderscheid gehad tussen Logos en Rema. Maar in de Rema zit dus de kracht van wat er gezegd is. En ik weet wel, als je uit de Pinksterkingen komt, heb je andere dingen geleerd over Rema. Daar moesten wij zelf de Rema gaan worden. Dan gaan we met geloof spreken. En dan zeggen we, zo spreekt de Heer. En dan dacht je, nou die benen die gaan gelijk aangroeien. Er zijn natuurlijk wonderlijke dingen gebeurd. Maar wij zijn door, op een rare manier tot iets gekomen. Het was niet de Rema zoals hij in het woord zegt. De echte Rema is wat gezegd wordt door onze Heer Yeshua. Nou, de laatste tekst, broeder en zuster. Johannes 16. Wie spreekt er? Ik zeg u de waarheid, zegt de spreker. Het is beter, zegt Yeshua, dat ik heen ga. Want indien ik, Yeshua, niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. En dat is heftig. Dat is heftig. Als Yeshua niet heen zou gaan, waar naartoe? Uit de dood naar de hemel. De plaats nemen aan de rechterzijde van de troon van Yahweh. Hij zit in de troon van Yahweh. Er is één macht hebben, dat is Yahweh. En aan Yeshua wordt alle macht gegeven. Hij is dus gedelegeerd, gemachtigd Om te handelen. Dan kan dus de trooster niet tot u komen. Wat is de trooster ook weer? Heilige geest. Wie heeft ook weer de heilige geest ontvangen? Ja. Waarom ontving Yeshua heilige geest? Omdat hij had gedaan wat vader had gezegd. Hij is opgestaan uit de dood, want de dood kan hem ook niet meer houden, want dat was een rechtvaardiger. Hij is opgevaren naar zijn vader en dan komt hij voor de troon van de vader. En dan zegt handelingen 2, hem werd de heilige geest geschonken. En wie zendt nou de heilige geest naar de discipelen? Het is Yeshua die die heilige geest zendt naar zijn discipelen, want hij weet ook wie zijn discipelen zijn. Hem is trouwens alle macht gegeven. Dus alles wat in de geest van God plaatsvindt, delegeert hij aan Yeshua. Yeshua heeft de geest ontvangen en hij zendt hem naar u. Hij gaat ook diezelfde geest ons onderwijzen om voorkomen in overeenstemming met het woord, logos en rema, tot de dienst van God te komen. En het wonderlijke is: die Heilige Geest, wij denken allemaal, het is een persoon, want zo zijn we groot geworden. Maar wat is nou heilige geest en wat is nou onheilige geest? Ik zal het bij mezelf houden. In mij was een onheilige, onreine geest. Is dat een of ander mondelijk wezen met horntjes? Echt niet waar. Maar het denken van Willem is ooit zo eng geweest als van heleboel andere mensen waarschijnlijk. Maar we hadden een zonde natuur. Bepaalde mate van, eh, we, nou we konden helemaal niet. Maar onze onreine denken, want dat is geest. Moest gereinigd worden door het bloed van Yeshua. En dat is een proces die gaat. En steeds verder gaan we komen tot het denken van Yeshua. En dat is het denken van de Vader. Dus Vader geeft zijn geest aan. Yeshua. Hij gaat in die geest handelen en regeren. En hij geeft zijn geest aan ons die door hem geregeerd worden. Dus wij bezitten met elkaar de geest van Christus. De geest van de gezalfde. Door dat te ontvangen ben je dus een gezalfde. Niet omdat je olie op je hoofd hebt gekregen, maar omdat je bent gaan luisteren naar de woorden van Yahweh, die hij ons schenkt door de genade door Yeshua, dan hebben we de geest van Christus gekregen. De zalving van Christus, die is op ons. Ik hoop dat we ons dat gaan beseffen. Het is machtig te weten dat je de geest van Yeshua draagt. Want je zal het ook gelijk aan de handelwijze zien of iemand de geest van Yeshua heeft. Dan wordt hij liefdevol, barmhartig, genade, goede tieren, trouw. Hij wil je langs geen millimeter pijn doen. Hij wil, als je, oh, ik heb toch niet pijn gedaan, Een plakketje erop. Nee, hij zal liefdevol met je omgaan. Het is een vreugde om in de geest van Abba te leven. Hij zegt, want als ik dat nou niet doe, zegt hij, dan kan die troosten, dat is de geest van God, die aan Yeshua is gegeven, niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. Hé, hey, dat is weer Rema. Zie je dat? Het zijn de dingen die dus Yeshua gezegd heeft. Het doel is om u zijn geest te geven. Mogen de genade van God ons zegenen langs alle kanten. Dat we vol van rema zullen zijn. En zullen gaan handelen in overeenstemming daarmee. Vindt u het niet heerlijk om kinderen van God te zijn? Het is echt een vreugde. En laat het maar zien aan iedereen dat je een zoon van God bent. Amen. Amen. Sabbat shalom broeder en zuster.